Middernacht, het begin van maandag 30 mei. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Belgrado is een betoging tegen de arrestatie van ex-generaal Mladic uitgelopen op relletjes. Kleine groepen betogers gooiden met stenen en vernielde winkelruiten. Een paar mensen raakten gewond. Enkele tientallen betogers werden gearresteerd. De demonstratie zelf verliep rustig. Er waren zo'n 7000 mensen, vooral aanhangers van nationalistische bewegingen.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 De Wereldvoetbalbond FIFA ziet geen aanleiding om een corruptieonderzoek in te stellen tegen president Blatter. De ethische commissie van de bond wil wel dat er nader onderzoek komt naar vicepresident Jack Warner en Mohammed Bin Hamam. Die zijn voorlopig geschorst. Ze zouden hebben geprobeerd stemmen te kopen voor de tegenkandidatuur van Bin Hamam voor het presidentschap van de FIFA. Een jongen van 18 heeft in Capelle aan de IJssel in de metro een bejaard echtpaar mishandeld. De bejaarde man van 80 botste met zo'n rollator tegen de jongen aan. Die deelde daarop klappen uit. De bejaarde vrouw probeerde tussen beiden te komen, maar ze werd door de jongen weggeduwd. De man werd met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. De jongen is gearresteerd. Bij het stadion van ADO Den Haag hebben meer dan 8000 supporters het bereiken van Europees voetbal gevierd. ADO plaatste zich daarvoor ten koste van FC Groningen. VVV heeft zich ternauwernood weten te handhaven in de eredivisie door gelijkspel tegen FC Zwolle. Ook Excelsior speelt komend seizoen weer op het hoogste niveau.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 Echte Janne Verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poons. de radioshow voor mannen die direct kiezen... en vrouwen die direct gekozen worden. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. De dag van de geadopteerden zitten gelukkig op. En morgen is het de Werelddag zonder tabak. Houd dan maar eens vol dat de wereld niet gek aan het worden is. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En we feliciteren Maarten van der Rijt, die 25 jaar is geworden. Eh, van harte. Ado, dat de Europa ingaat. Van harte. En kudos voor Violet met de afgebroken achternaam. Van harte. En je kunt inbellen voor het echtejanne radiospel en voor de stelling in wat er geluidt. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121 en de stelling luidt... Geweldig dat meer dan 50% van de Amsterdammers allochtoon is. En zo is het maar net. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus zeg je eerst dat de wereld vergaat op 21 mei en roep je dan op 22 mei... Ja, euh, sorry, ik bedoelde toch 21 oktober. Zoals de Amerikaanse godsdienstwaanzinnige Harold Camping. Ja, dat weer een Johan, natuurlijk.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 Je weet wie dat is? Ik, ik hoor uh, de vrouw die na ons de nacht... Uh... De nacht. Die heeft dus ja. zo'n programma. Vorige Adeline week... van Lier. Juist. Ja. Vorige week heb ik dus, uh, haar een, een doorgerook drankorgel genoemd. Haar ja. programma was een knabbel- en babbelprogramma. Want ze had ons de verkeerde Jan afgezekerd. Afge... Ja. Ze had ons afgezeker. Wat schetst mijn verbazing? De volgende dag krijg ik op Facebook een berichtje binnen. Zal ik je even een stukje voorlezen? Mag dat? Qua briefgeheim? Nee. Doen. Ha Jan, eerlijk is eerlijk. Hedenmiddag eindelijk eens naar jullie programma geluisterd. Hoor je dat? Ja. Dus we smaken... Ze hadden ons nog nooit gehoord? Nee. Ze, maar... ze noemde ons bruinhemden zonder ons ooit gehoord te hebben. En zo is het maar niet. Nou, ja, een, een technicus had haar getipt, dus er is ook een, een kleine bruinhemd in de zaal. Uh, ja, oh, jullie uithalen naar mij en mijn knabbel- en babbelprogramma. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb me erg geamuseerd. Uh, dus ik moet misschien de verkeerde Jan even terugnemen. Ja, sorry. Ik hoop dat jullie in de nacht blijven. Maar dan wel van, uh, van 12 tot 1, want ik wil graag dat uurtje terug. Nou, ik vond het hartstikke leuk. En uh, jullie hebben een heel erg leuk programma. Groetjes, kusjes en een hele dikke knuffel. Zo'n man of zo? Adeline van Lier. Ik weet het ook niet, Jan. Jezus. Maar goed, in ieder geval... Uh, ja, ja, maar dit is de rubriek Jan of Johan. Blijft ja? gewoon Johan. Ja, dat lijkt me ook. Maar toch wel lief dat je daarop terugkomt. Nou, buitengewoon. Ja, ik ben er helemaal gek van. Ik heb Ronald Naar. Je moet af en toe in je leven dingen wagen die, uh, nou ja, die je misschien gevoelsmatig uh, liever niet zou doen. Ja, Jan, je weet hoe het is bij echte Janne. Over de doden niets dan goeds. Ja, hij is dood, hè? Ja, Ronald Berg, De absolute bergbeklimmer van Nederland is uh, bij het uh, afdalen van een berg in Tibet onwel geworden en overleden. Uh, ja, die man was alleen gelukkig op een berg. Dus, uh, ja, goed hem, uh, toch? Dit is sterven in het harnas. Ja, uh, maar dit is een ultieme Jan, wat mij betreft. Ik vind dat als jij gewoon uit hobby uh, heel hoog een berg opklimt... en daarna naar beneden klimt, ja, dan ben je wel een echte Jan. Of het ergens op slaat, dat weet ik ook weer niet. Maar dit is een echte Jan. Een absoluut. Hey, en daarbij over de dode dienst, dat is goed. Exact. Zo okay, ook. Nee, we hebben de volgende. Gerrit Holdijk. Ja, maar ik vaar, ervaar deze uitslag in de eerste plaats als een verlies... Ja, dat is dus de machtigste man in de Eerste Kamer. Dat is de baas van de SGP in de Eerste Kamer. Ja, en die heeft het eigenlijk zo langzamerhand allemaal een beetje voor het zeggen gekregen. Maar hij zegt, ja, ik ben maar een jurist en een boer... en hou me niet bezig met gedogen akkoorden, weet je wel. Ja, en hij wist bij God niet wat er speelde in het land. En wat leuk op Zeg ik bij God? Ja. Mijn excuses. In ieder geval, hij, hij wist alle, Jezus wist niet. Ja, hij, wist gewoon, hij wist het gewoon allemaal niet meer dat hij daar baas was geworden. Want hij deed het alleen maar. Dit was, ja, dit was een, laten we zeggen, een missie die hij had gekregen. Oh. van onze lieve heer. En, en, en een kamertje, achterkamertje politiek, en en een politiek en andere politiek. Daar doet de man niet aan. Ja. Hoe noemen we zo iemand, Jan? De Uber-Johan. En zo is manier. Ja, en dan hebben we Rocheer van Bokstop. We komen met een ijzersterke fractie in de Eerste Kamer. Kijk, weet u wat beloond is vandaag? Regeren ja. is vooruitzien. En deze 66 ziet vooruit. Weet u wat het is? Als je te veel gesopen hebt, moet je gewoon niet in een microfoon praten. En deze man was, sprak met een dubbele tong. Dat doe ik ook naar drie bier. Daarom stop ik altijd naar twee. Uh, de, maar goed, Van Bokstel. Uh, ja, die, je weet dat de D66 altijd erg is voor het aanpassen van het kiesstelsel. Ja. En, ja. Het kroonjuwel. en ze hebben nu een nieuw kroonjuwel. Ja. Het rode potlood mag worden vervangen door een blauwe vulpen van Van Bokstel. Gritjes, wat, wat zijn er toch allemaal? Altijd... Nou, ja, en, en, en Precies, keihard erin. Met gestrekt been die, die D66 is. En gelukkig was ze daar, de kiesraad, en die zei. Dikke middelvinger, meneer Van Bokstel. Die zetel die jullie hadden kunnen krijgen als die meneer Kool in Noord-Holland... wel goed had uh, ingevuld met een rood potlood wat over het riggeltje lag. Dan hadden jullie die zetel gehad en nu gaat hij naar de SP. Het geeft toch wel een beetje de triestheid binnen die partij aan? of Die partij nou weer is een beetje... op sterven na dood. Alleen wie steekt dat mes er definitief in? En als ze dan in echte Jan of Johan terugkomen als ze dood zijn... dan geldt opeens niet meer ons adagium over de doden niet zo goed. En zo is het maar Van Bokstel het. is de uber Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, echt Jan, of Johan. Onze hoofdgast is van... Jezus. Hoofdgast. Ja, Dankjewel. Ja, nee, maar dat heb je dan, zo'n van Boxel die is dus lam. <laughs> ja, ja dat ga je ook doen. is dus net ja. als iemand heel slecht Engels spreekt, dan, ja. dan, dan, dan ga ik dat ook doen, Johan. <laughs> Onze hoofdgast van vanavond wordt wel gezien als de opvolger van Geert Wilders als leider van de PVV. Hij draaide al warm in de gemeenteraad van Den Haag en is nu voorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. En die bestaat maar liefst uit tien leden. Niet gek voor iemand die begon als fysiotherapeut in een verpleeghuis. Welkom, Machiel de Graaf. Dankjewel, Jan en Jan. Goeienacht. Verpleeghuis begonnen. Oude ja, mensen doorbewegen. Onder andere. Waarom heb je dat opgegeven? Ja, dat is een beetje een inkoppetje. Ja. Maar goed, waarom heb je dat opgegeven? Nou ja, ik vond daar niet. Uh, ik heb dat vier jaar gedaan, of drieënhalf jaar ongeveer. En dan is het niet alleen oude mensen. Ik heb ook daar uh, reactivering, heet dat in een verpleeghuis, hè? een soort van revalidatie voor ja. wat oudere mensen. Maar ook op een afdeling met heel veel jongeren heb ik uh, daar gewerkt. Uh, dan heb je het over jongeren met uh, motorongelukken, autoongelukken die een been kwijt zijn. of inderdaad heel veel uh, hersenletsel uh, en dergelijke hebben. En ik moet zeggen, dat is heel zwaar werk. En dat heb ik uh, drieënhalf jaar met heel veel uh, plezier gedaan. Maar ik kon daar niet heel veel verder in uh, groeien. Ik wilde ook nog wat meer van het leven voor mezelf maken. Ja, nou, Mensen hersenletsel vind plezier, je ook dan? in de politiek, dus je denkt ja, dat past wel, of niet? Mensen met hersenletsel vind je ook in de politiek, dus jij denkt dat past na, die wel? Die vind je overal. Meen je dat? Natuurlijk, ja, ja. die lopen toch uh, overal rond, mensen met, uh, met hersenletsel. Ik dat heb trouwens uh, thuis een fysiotherapeut die precies hetzelfde doet. Nou, kijk eens aan. Mevrouw Roos, nou, kijk ongelooflijk, eens aan. dus ik weet wat je meemaakt, jongen. Hey, we gaan eventjes in het eerste blok gaan we de actualiteiten uh, doornemen. Nou, we hebben hem, hè, he? Mladic. Ja, we hebben hem. Nou ja, was natuurlijk allemaal vooropgezet plannetje, toch? Nou ja, ik ben zelf geen aluhoedje, dus uh, ik ben blij dat, die te pa dat, dat ze hem te pakken hebben. En uh, als het een beetje mee zit, komt hij morgen naar mijn, uh, mijn Scheveningen. Ja, waar ik zelf vandaan kom. En uh, ik moet zeggen, ja, hij zal een minder mooi uitzicht hebben... dan, uh, dan dat mijn ouders hebben die nog op Scheveningen wonen. geen aluhoedje, Helemaal eens? Maar, maar ja, die Serviërs, die hebben dit gewoon als geld gebruikt... om uh, bij Europa te komen, toch? Zou kunnen. Ik nogmaals, ik weet er het, het, het, het mijne niet van. Uh, het is wel zo dat het een van de voorwaarden was, volgens mij, om... Uh, tot aan de, tot ja. bij de EU te komen. En, um, en er ja. komt kom net die niet-zeggende vrouw van de buitenlandse zaken van Europa. Hoe eet je, Jan? Weet ik niet, joh. Ja. Gekkie. Nou, zo'n zo leuke vrouw hebben ze aangenomen. He? En dat is, die is dan uh, de vrouw van de buitenland. Hoe heet ze, Jan? Weet ik niet, Jan. Gekkie. Nou, ze komt uit Engeland in ieder geval. <laughs> en die komt dan in Servië en hoepen de poep. Ze zat op de stoep, komt Mladic opeens uit de, uit, de, uit de einde van de kast gerold. Niet te geloven, hè. Ja, ineens was hij er, hè? Ja, dat hey, wat zei eraan. die meneer Manuel nou, van de, ook van D66? Ja, heb je die gelezen? Ivar, nee. Manuel, oh, ja, is Ivar Manuel, de ja. oud-fractievoorzitter -fra van uh, Draai 66 in Amsterdam. Die zei dat uh, ja, Geert Wilders de grootste fan is van Mladic. Ja, belachelijke uitspraak. En, en, ty we en typisch D66. Ja, nou, daar ben ik wel met je eens. Maar, maar, maar dit, dit is toch wel wat meer belachelijk. Ik bedoel, eh, er wordt gewoon gezegd door iemand uit de politiek dat Geert Wilders eh, fan is van de massamoordenaar. Nee, Ja, maar daarom zeg ik belachelijke uitspraak. Eh, en ik ga, ik ga mensen zelf geen stempels op plakken daarin. Maar eh, ik vind het een onnadenkende uitspraak. En er is weer een nieuw godwinnetje uitgevonden, denk ik. Maar ik had het net over die hersendoden. Dat is Toch wel een, een gevolg of een gevalletje hersenschade of niet? Als je nou ja, ja ik ga mensen ticken. zelf die, die stempels niet opplakken, ja, maar die ik tweet. vind het een ja, dan nou, nogmaals. Ik ga, ik ga mensen die stempels niet opplakken en Ja, precies. Ik ga dat ja. niet doen. Ik vind het een onderdeel on me en belachelijke uitspraak. Ben je het en, met me maar, eens of niet? Nou, nee, nogmaals, ik weet niet hoeveel, of, of die man schade heeft. Ik ben geen dokter, kan het niet beoordelen. Ik heb hem nooit gesproken, dus uh, nou, je gaat hem maar spreken is, binnenkort. Het, nou, ja, als het tegen zit. En waarom is het typisch D66? Nou ja, daar hoor je continu. Ook in de gemeenteraad hebben er vaak mee te maken. Iedere comma die de PVV verkeerd zet, die wordt uh, duizendmaal rondgetwitterd. En uh, ja, daar word je op een gegeven moment wel een beetje moe van, moet ik ja. eerlijk zeggen. Ja, want D66 die ging het land uh, vernieuwen. He, bestuurlijke vernieuwingen. Alles moest nieuw en anders. En, en, nou, ja, dat, dat klonk ook wel goed. Maar ja, daar hebben ze geen moe van terechtgebracht. En nu hebben ze maar één ding en dat is namelijk zeiken over de, uh, de PVV. Ja, klopt. Al die kroonjuwelen die hebben ze ingewisseld voor plexiglas. En nu is het alleen nog zeiken over de PVV. Klopt. Maar ja, goed, zei ik over de PVV is één ding. want Dat doet nou, sowieso wel een groot deel van Nederland. Maar als je dan komt dat Geert Wilders, de baas van die PVV. dus een aanhanger is van een massamoordenaar. Ja, ik, dat, heeft, dat gaat toch veel verder dan. Is er trouwens aangifte gedaan? Kan je daar aangifte tegen doen? Weet je dat? Ik weet niet of je de aangifte tegen je kan doen. Ik weet ook niet wat, uh, wat Wilders gaat doen. Uh, hij zit morgen weer voor de rechter. Ja, precies. Heeft hij, en, al en, uh, genoeg hij heeft het, de uh, de hij heeft het en druk genoeg en genoeg aan zijn hoofd. En misschien moet je zo'n meneer als in Amsterdam moet je hem misschien maar beter doodzwijgen, want die het is het verder niet waard. Ja, Zullen we dat doen? Ook? Ja, je hebt gelijk ja, ook. We dat over doen. wie had het eigenlijk al? Ja, weet ik niet. Ik weet Iemand, of, iemand van een weet. partij uit Amsterdam. Oh, die partij ken ik ook niet. Nee, dat weet ik niet. Maar die bestaat binnenkort ook niet meer. Yep. Zullen we het eens even over de Wietpas hebben? De Wietpas. Zou dat helpen in Den Haag of niet? Nou, ik weet niet of we in Den Haag heel veel toeristen hebben die voor de wietpas komen. Ik kom zelf nooit in koffieshops. En uh, ik weet wel dat er buurten zijn die wel veel overlast hebben van koffieshops. Uh, ja, op de grenzen van Nederland, zeg maar, daar zijn heel veel toeristen die voor de koffieshops voor, voor de komen. En ik denk om het toerisme voor de koffieshops wat te weren, is het uh, denk ik een aardig, uh, een aardig ding. Maar Waar heb je in Den, denk... Den Haag last van? Uh, er is in Den Haag... Over... winkels en zo. Of niet? Waar we last van hebben in Den, ja? Den Haag? Nou ja, nogmaals, van koffieshops is er overlast en uh, er zijn er te veel te dicht bij de scholen. En uh, de burgemeester van Aertsen die, uh, heeft aangekondigd om er vier te gaan sluiten. En wat mij betreft mag hij er nog wat meer sluiten die dicht bij scholen zitten. Maar ja, is dat niet een beetje uh, symboolpolitiek? Want dan pakken ze de brommer en uh, dan halen ze daar. Ja, niet iedereen heeft een brommer, maar het is wel goed om ze uit de buurt van scholen te weren. Waarom zou je kinderen in de verleiding brengen? Moeten we er niet gewoon mee kappen? Met het uh, gedogen. Dan heb ik het natuurlijk niet over het kabinet, maar over de biet <laughs> andere golven van gedogen. Zies. Nou ja, kijk, het is het het eigenlijk is, gewoon lulkoek dat we dat toestaan? Nou, het is, geen, het is geen softdruk meer en er zit zoveel THC in die rommel. Precies. Dat het gewoon een harddruk geworden is. En er zijn heel veel verslaven. Nou, ik, ik weet wel wat van verslaving kan van tussen Dat heeft ja. ook weer in de krant ja. gestaan, natuurlijk. Daar gaan we het niet over hebben. Oh, hartstikke goed. En, um, nou, ja, dat ligt dat aan de sfeer, of? Ja, ja, dat ligt dat. inderdaad wel. <laughs> je... Nee, maar goed, maar, maar, ik bedoel, je ziet ook steeds, veel, steeds meer mensen die van softdrugs naar harddrugs gaan, omdat die THC zo enorm hoog is. Moeten we niet ophouden met dat, met dat gesoden er, uh, met het met gedogen van die, van, die, van die softdrugs. Nou, het is het best om die softdrugs niet meer te gaan gedogen, klopt. Maar is dat een standpunt van de PVV? Nou ja, we hebben het er in de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar eigenlijk heel weinig over gehad. Um, en ja, wat, wat, wat moet je ermee? Het, het, het, nogmaals, het gehalte THC is zo hoog. dat eigenlijk de enige keuze zou zijn om. Uh, om te stoppen met het gedogen ervan. Dus er zit het... heel veel criminaliteit omheen. Precies. Uh, en, er, wordt, er, wordt, er wordt stroom afgetapt. Uh, er zijn pas in Den Haag weer een aantal bunkers... vlak achter uh, strandtenten tussen Kijkduin en, uh, en Duindorp. Daar zijn een aantal bunkers zelfs ontmanteld... waar ook gewoon uh, uh, wietplantages in waren. En, en de stroom werd afgetapt van strandtenten. Ja, dat soort criminaliteit kom je ook tegen. Nou, daar ja. moet, moet je tegen zijn. Dus kappen met die handelers dus als er een wet ooit... In de Eerste Kamer in komt van... we moeten de wet ja, een keer gebruiken. Namelijk dat dat gewoon ge verboden is en dat we daar dan tegen optreden. Dat zegt de PVV... Doen. Nou ja, er zitten tien mensen in de fractie. Dan gaan we dat in de fractie ook bespreken. En dan komt er een stand. Ja, ja, je niet doen al alsof de, jullie ja, democratisch zijn. Nou, ga je, kom op, je bent de baas. <laughs> dame, je bent de baas. Hou Je bent toch niet bij van D66. Met het overleggen. Hou nou Jongens, zullen we democratische besluiten Flikker even op. Nou ja, alles wat we doen is fractiebesluit. Dus ook daar. Je hebt gelijk ook. Vandaag ook het heugelijke nieuws. Dat de hoofdstad is gevallen. 50,3 van Amsterdam is autochtoons. Dat verhaal. Nou, ja. Ja, het moeilijke daaraan is, of het, of het schrijnende daaraan... Is, is dat binnen 15 jaar natuurlijk het percentage autochtonen in Amsterdam... Uh, iets met uh, ik geloof 13 gedaald is of iets dergelijks. Ja, er wordt altijd gezegd, massa-immigratie... Uh, ook weer D66 zegt, dat is massa-hysterie. Ja. Nou ja, de cijfers wijzen uit dat het geen massa-hysterie is... Nederland is een immigratieland, wordt altijd geroepen, uh, dat is het in de eeuwen geweest. Dat klopt, alleen uh, de massaliteit waarmee het in de afgelopen 30, 40 jaar heeft plaatsgevonden... dat werkt maatschappij ontwrichtend en dat ja. laten alle cijfers zien. Weet je wie trouwens de grootste groep vluchtelingen ooit was in Nederland? Weet ik, hè? De Belgen. Echt waar, de Belgen. Nou ja, ja niet ja, dat, ik dat ik... het uitmaakt, ja. maar dat is wel zo geweest, maar ja, daar heb je geen last van. Die zijn katholiek, dat is ook, uh... dat is ook tuig. Maar goed, 50, 50 procent maar, maar moet er een grens aan zitten? Waaraan? Nou, 50,3 van Amsterdam is, uh, is van allochtoonse afkomst. Moet daar een grens aan zitten of maakt dat niet uit? Nou, ja, je kan niet zeggen van in een stad moeten we maximaal zoveel procent... want 20 jaar geleden moest je een woonvergunning hebben als je in een woning wilde gaan wonen. Ja, oké, okay, hebben we bekijken het landelijk. en uh, Ja, ja nogmaals, uh, wij, wij zitten zelf niet in Amsterdam in de, in de gemeenteraad. Uh, dat hopen we natuurlijk uh, op termijn wel uh, te gaan bereiken. En ja, in Den Haag strijden wij ook tegen de massa-immigratie op, op, op microniveau eigenlijk. In Den Haag zie je ook uh, het aantal uh, uh, allochtonen zie je gewoon heel erg toenemen. En ja, wij willen dat ook niet zo in, de, in die mate. Ja. Wat doet dat eigenlijk met een stad als de meerderheid uh, niet oorspronkelijk Nederlander is? Nou, wat je krijgt is, is maatschappelijke ontwrichting. Waar uh, grote groepen in één keer binnenkomen, gaan die groepen samenklonteren. Want die zoeken ook hun eigen netwerk om zich lekker te voelen. Ja. He, als je als eenling binnenkomt in een stad en je zit tussen allemaal voor jou vreemde mensen... Dan, heb je daar, dan is dat moeilijk om je daarin stalen te houden. Je kan het ook omdraaien en zeggen, het is voor mij een uitdaging om het daarin staande te houden. Maar als er dan zoveel tegelijk komen, wordt het heel makkelijk om samen te gaan klonteren. Om samen in een wijk uh, te gaan wonen. En dan wordt het ook op een gegeven moment voor de uh, autochtone bevolking... die gaan zich minder vrij voelen in hun eigen stad. En minder lekker voelen in hun eigen stad. En dan komt er wantrouwen. Maar als Nederlanders naar het buitenland gaan, experts... dan gaan ze ook keurig bij elkaar in een wijkje zitten, toch? Of niet? Ja, in zo'n kompout... Wat komvoud, is het verschil? Dan, dan, het verschil is dat die Nederlanders op een gegeven moment weer terugkomen. Oké. Okay. Dus als ze terug gaan, mogen ze wel bij elkaar trekken nu? Nou ja, dan, dat, dat zoeken ze dan in Saudi-Arabië, Irak of... Nee, je bedoelt als, als de Marokkanen die nu in Den Haag wonen... zouden zeggen over 20 jaar gaan we toch weer terug... dan zou het minder erg zijn dat ze bij elkaar klitten. Nou, dat is een ander verhaal, omdat het niet officieel experts zijn. Dit zijn echt immigranten. Hm. Ja, precies. En dat is gewoon een, uh, een groot probleem. En uh, verandert dat ooit toch? Ik bedoel, het is nu 50,3. Denk je dat het nog terug kan naar minder dan de helft... Ik heb er gewoon hard hoofd in. Ja, het is gewoon afgelopen. En ja, is het ook zo dat uh, dat nu wel heel snel gaat... omdat dan veel autochtonen denken van... zoeken dan maar uit met die pokkenstad? Nou, er zijn, de cijfers wijzen dat uit. De afgelopen decennia gaan er steeds meer autochtonen... gaan de grote steden uit en verlaten ook Nederland. En dat is een, dat is een brain drain. En hoeveel in de, hoe is de percentage in Den Haag, allochtonen? Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd... maar ook daarna dat het de 50 of is het er zelfs al overheen? Ja, rotjeknoor is ook al uh, ja. uh, volgens mij al geweest. Denk. Ik vind het wel fijn hoor, want ik woon op Platteland. En Jan ook? Ja. Dus zolang ze in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zitten... die mensen van wie jullie allemaal last hebben, heb ik er geen last van. Nou ja, mensen van wie we last hebben. Kijk, mensen die zich gedragen, hebben wij geen moeite mee. He, dat is, dus dat het gaat is, niet om de, de afkomst? Het, gaat, nou, om het dat gaat erom of mensen zich gedragen. Maar daarnaast hebben we wel moeite met de massa-immigratie... omdat met die massa-immigratie ook de islam meekomt. En dat gaat op een gegeven moment overheersen. En daar hebben we moeite mee, omdat het de vrijheid inperkt. Heb je ook moeite met de Bijbel? Als die door fundamentalisten wordt ingevuld? Um, de grens ligt bij mij bij geweld. Oké. Okay. Nou, abortus... Abortus, uh, ja, Volgens is een... sommigen is dat geweld tegen ongeboren vruchten. Hè? Ja, en de, abortus is ook een bescherming voor, uh, voor vrouwen die verkracht zijn, bijvoorbeeld. Ja. ja, dat zegt de SGP ook, dat mag. Maar is dat het enige criterium waarbij abortus mag, of niet? Nou, de discussie loopt in de PVV nog volop en daar ga ik verder niet op vooruitlopen. Nou, dan gaan we even op iets anders vooruitlopen. We spreken straks even met je verder, we gaan even iets anders doen. En niet zomaar iets. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ik ben Jan. Jan de Janne ja, hij werd wereldberoemd in heel Nederland met zijn eerste single... Ik verscheurde je foto. En hoewel zijn uh, laatste single alweer in uh, ja, 2008 uitkwam... blijft hij de ster uh, ja, voor ons, hè, in de Jannebi ja. ook. Vanavond blijft hij stralen. Uh, hij is uh, goed voor 47 lang Ongeveer. speel. CD's, 61 singles, uur huurhuis in Spanje. Exact. Het is de enige, de echte. Koos Albert! Koos? Dag Jan. Goedenavond. Alles goed, Koos? Goedenavond, jongens. Wat is het laat nog, hè? Ja, maar dat geeft niet. Ik ja. ben nog wakker. Maar je hebt gisteren toch zo vreselijk hard opgetreden... in Mega Piratenfestival in Borger. Ja, dat was gezellig. Was dat leuk? Ja, dat was even 8000 man. Kom jij zonder tom, tom ook in Borger? Ja, ik heb mijn tom je naast me hem, een vrouwtje. Oh, en die weten wel de weg naar Borger? Ja, dat weten ze wel. Waar ligt Borger? Nou, dat ligt helemaal... Uh, als je, <laughs> moet je maar niet zeggen, want ik uh, werd uh, aangekondigd. Toen zei ze tot AIS kampioen was geworden en toen uh, was de boel geroep. Oh god. Die dus het ligt in Drenthe. Op, hè? Drenthe toch, of niet? Ja. Nee, van die kant op. Oh. Nou, in ieder geval uh, ver weg. Hermelo, hè. Emma. Oh. Emma. Hoe heet jouw vrouw eigenlijk, Koos? Want jij schijnt er allemaal koosnaampjes te geven, toch? Mijn vrouw? Ja? Ja, ze heet Joke, maar je geeft haar leuke namen. Hé, <laughs> hey, ze zeg, hij, zeg maar. ik wel eens. Koosnaampjes Wat zeg je, je wel eens? Moppie. Moppie. Ah, oh, Moppie is en verder. Funk. Nou, het is mijn moppie, hè? Je hebt gelijk, Koos. Hey, Koos, Ik draai je nog steeds graag en vaak. Ik verschuldig je foto's in een van mijn. Nou, laten we zeggen, favorieten. Uh, ja. Wanneer komt de nieuwe CD uit? Want uh, dat uh, gaat niet echt lekker. Nou, ik, uh, ik heb er al eentje anderhalf jaar klaarleggen. Oh, maar... met uh, 16 nieuwe nummers. Kan Mop die niet even naar de uitgever brengen, brengen dan? Of... Nou, er kwam weer wat tussen. Ik zal met Corrie gaan zingen samen. Met Corrie? Corrie Konings. Uh... Oh, van de Rekels. Oh, die. Dat uh, was al helemaal in uh, kan en kruik en dat ging niet door op de last. Ging ze uh, weer van een man af? Het is ze weer van een man af? Dat weet ik niet, joh. Trok Corrie zich terug? Ja, want het duurde te lang en. Uh, nou, dat is toch ook lekker, zeg? Wat denkt ze wel? Nee, ze Tegen ze, onze koos. Ze Corrie. Ze heeft sommige dingen wel gelijk. Nou, ze heeft helemaal niet gelijk. Dat rare haar. Ja, dat kan ik niks te doen. <laughs> je hebt gelijk ook, Koos. Hey, Koos, Koos we gaan eens even wat interessants doen. dus namelijk, uh, ja, we kijken of je een echte Jan of een Jan bent. Ik ben ervan overtuigd dat je een echte Jan bent, dus maak je geen zorgen. Uh, je krijgt twintig keuzevragen, dus het dus, is dus kiezen eigenlijk tussen het een of het ander. Vijf punten vervraag. Uh, onze huisdwerg, die, die houdt de score bij. En uh, voor de rest, uh, Koos, uh, kom me goed, denk Zeg het maar, jongen. Krommehoek of Alberts? Nou, het is eigenlijk Krommehoek, hè. Oké. Okay. D66 of de SP? Nou... Doen doe D66, is dat dan? Samen vechten of ik verscheurde je foto? Ik verscheurde je foto. Basketballen, Formule 1? Basketballen. Christelijk of atheïst? Christelijk. Koos, het gaat niet helemaal goed, maar dat maakt niet uit. Tros of de varen? Wat zeg je? Dat ik niet goed. Dat het niet helemaal goed gaat? Oh, voor mijn wel. Ja, je hebt gelijk ook. Tros of de varen? Hou maar op de tros. Zijn het je ogen of is het je stem? Die is mijn stem. Aaf of Sylvia Witteman? Aad. Wie, Aad? Ja. Aad of Bas van Toor? Bas van Toor. Wie is Aad? Adriaan. Oh, van Basie. Ja. En Adriaan. Ja, ja, ja, ja. ja dus, dus jij dacht dat ik dus, dus, de, zeg maar, de acrobaat ja. uit Basie en Adriaan <laughs> of Sylvia Witteman? Ja. ja, je hebt gelijk ook. Wat maakt het ook allemaal uit? Principes of macht? Principes. Zigeuners of piraten? Ik hou van alle twee. Ja, maar je moet kiezen. Ja, doe maar piraten. Kijk, netjes. Jo, Joep of Freek? Doe maar uh, Joep. Heb je nog wel zin in, Koos? Af en toe wel. Wilders of... <laughs> of Sap? Wat zeg je? Wilders of Sap? Doe maar Sap. Ja. Heb je daar af en toe nog wel zin in, Koos? Huisjes Huisjesmelker of verzekeraar? Dat <laughs> doe ik alle twee, maar uh, doe maar uh, verzekeraar. Ajax of Feyenoord? Wat dacht je zelf? Ja, PSV. <laughs> dat is wel aardig geweest. <laughs> ik kreeg zo te horen, zal, zal het wel Ajax zijn, hè? Doe hem even een ja, beetje ja. onaardig. Uh, oh. Ja, Koos, ik moet je even uitleggen, er zit hier een gefrustreerde Feyenoorder, dus ja, die, die, die, die, die ja. is een beetje zeikrig, weet je wel. Nee, maar dat geef ik ook niet, is het leuk. Die jongens doen het ook goed. Wel, nou, ja, ja, die doen het ook goed, die oh, zijn oh, toch ook 15e geworden? Dat is zo goed als jij uh, de jannebi doet, Koos. Mark ja. Rutte of Job Cohen? Cohen. Nou, wat is hier toch aan de hand? Afvallen of accepteren, Koos? Uh, afvallen. Twitter of telefoon? Wat? Twitter of telefoon? Ja, dat wordt natuurlijk al lastig. Telefoon. Ja, precies. Jacques Herb of Arie Ribbens? Ja, uh, Jacques Herb. Ma, nu, hé! He. Niet? Die? Oké. Okay. Slaan of Schelden? Nou, Schelden. Turken of Marokkanen? Zijn alle twee goed. Zijn alle twee goed? Die... Er zit hier toch iemand die er soms anders zit over denkt. Zit jij in de kliek, ja, ja, uh, Koos? Dat is ieder zijn mening. Dat is ook weer waar, Koos. En Vind dat ik dat een, is ook... een filosofische uitspraak ik... om meteen mee te stoppen, volgens mij, Jan. Ja. Koos, je bent een aardige gozer. Ik uh, verscheurde je foto's, maar ja, het wordt toch echt uh, Johan? Nou, hij is goed jongetje. Ja, ja, ja jongetje. <laughs> je ja, ja, vindt wel alles <laughs> goed, zeg. <coughs> je, he, niet, Rob, ik is niet erop. Je kan zo bij d Ja, Nou, dan niet. Koos, wat stem jij dan? Nou, ik, uh, als ik zo kijk, dan, ik doe het al jaren op de PvdA. Meen je dat nou? Doe je het al jaren op de PvdA? Dat na. zal wel verkeerd wezen, maar nee. ik heb er helemaal geen verstand van. Nee, dat blijkt. Ja, dat... Nou, dat moet ook. Ja, je hebt gelijk ook. Hè. Je bent zeg maar het islamitische stem V Koos. Ja. Nou, Koos, ja. dankjewel. Ik je wel. En jullie ook met je programma? Oké, okay. dank Ga je dankjewel. luisteren je. volgende week weer, Koos? Hè? Eh? Ga volgende week luisteren? Ik luister elke week. Heel goed man. Dankjewel. Wel. Doe jullie top. best alle twee. Doe Dankjewel. Doei. Doei. Doei. De muzieksuggesties komen vannacht van Magiel de Graaf. En via een Twitter kwamen we tot een top 5. En dit is de nummer 5. Mooi gedaan, Jan. Goed, hè? Lijkt niet dat Ik heb er een echte <laughs> To Het was bad shape van Kien. Lekker plaatje hoor, uh, Magiel. Ja, ik ben een gek op op Kien. Dus, uh... Nou, hartstikke mooi, want we zijn weer teruggewinnen met Magiel de Graaf. De PVV-baas in de Eerste Kamer. Ja, die we moeten afschaffen. Die we dus moeten afschaffen. Ja. Toch? Ja. Wat ja. Ja. gaan je dat doen dan? Zullen ze blij mee zijn, die mannen met die, met die dikke sigaren? Dat ja, er je mag in. er niet meer roken hè, in de Eerste Kamer. Nee, maar je komt het systeem van binnen uit kapot maken. Ja, kapot maken vind ik ook weer zo negatief klinken. Maar afschaffen. Er staat gewoon in ons verkiezingsprogramma van de Eerste Kamer afschaffen. Waarom? En, uh, daar gaan we ook voor. Omdat die uh, zo goed als overbodig is. En ga je dat ook aantonen? Nou ja, dat, dat wordt eigenlijk al uh, aangetoond, ik geloof het nee, even. Maar je moet is... straks aan het werk daar, maar ga je dan aantonen dat het allemaal ons is? Nou ja, de Eerste Kamer is tot nog toe uh, toch vooral een stempelmachine geweest. En de Eerste Kamerleden zelf die proberen daar enorm tegen te ageren: van nee, we zijn geen stempelmachine. Maar uiteindelijk is dat voor het grootste deel wel zo. Nu wil de Eerste Kamer voor het eerst een enquête gaan doen hè, tegen de privatisering, of uh, over de privatiseringen tussen 1990 en 2010. Um, daarnaast uh, is het elektronisch patiëntendossier het eerste in jaren... wat teruggestuurd, teruggestuurd is naar de Tweede Kamer. Ik denk als je er een uh, constitutioneel hof van maakt... Uh, zoals het in Denemarken volgens mij ook het geval is... dan, dan kom je er ook en dan met veel minder centjes. Waar ik zo om moest lachen was het, het, voor de verkiezingen... waar wij als gewoon burgers het volk nou, eigenlijk helemaal niks uh, konden doen. natuurlijk, maar, maar tijdens die verkiezingen werd er altijd geroepen... Door de partijen die er niet zo heel lekker voor stonden. van ja, wij worden nu de politiek ingesleept met de Eerste Kamer. Dat ik denk, joh, daar ben je toch ook? Het is toch ook gewoon politiek? Je gaat er toch ook. De Pvv gaat er toch ook gewoon politiek bedrijven. Ja, wij gaan het of toch gewoon, gewoon lekker zitten neuselen met die al die andere oude bejaarden. Nee, we gaan er gewoon keihard heen om het uh, gedoogakkoord doorheen te trekken. Ja, precies. Dus jullie gaan daar politiek bedrijven. Ja, tuurlijk. En jullie gaan dus niet van uh, lekker intellectueel alles tegen het licht aan houden met, met, nou, met die andere suffe uh, mannen. Hul? Het gedogenakkoord doorheen trekken? Ja, dus zorgen dat het gedoogakkoord uitgevoerd wordt. Dus de maatregelen die gaan komen vanuit de regering, die zijn afgesproken in het gedoogakkoord. Ja, dus niet die wetvoorstellen het... komen ook naar de Eerste Kamer en die gaan wij goedkeuren. Ja, ja. Maar alle, ook die van het CDA, ook die van de VVD? Nou, in ieder geval wat met het gedoogakkoord te maken heeft en waar we het over eens kunnen worden, wat daarnaast nog plaatsvindt, ja, daar, daar zoekt ook de Eerste Kamer. Maar ook in de Tweede Kamer worden daar meerderheden voor gezocht en dat, dat, voor ja, dan maar, gaan we kijken wat we kunnen doen. Maar net zei van, uh, het wordt gezien als een stempelmachine, dat ja. moeten we niet doen. Maar dan je zou al dat je gaat stempelen? en ja, handelen. Nou, wat mij betreft... Ja, ja, het uh, hele gedoogakkoord. en is dus nou klikking, klikking, klikking. Ja, kijk, en daarnaast moet je wel je, moet wel je rol vervullen. Want nu is de Eerste Kamer er om die kwaliteitstoets te doen. Ja. Nou, dus die kwaliteitstoets, die zullen wij ook doen. Maar we zitten er met de intentie om de maatregelen vanuit het gedoogakkoord... gewoon te... niet af maar wel met een met met gezonde kritiek. Kan je uitleggen waarom iedereen het maar heeft over de SGP... is dan de volgende gedoogpartner? Want er zijn er toch nog een paar die gedoogpartner zouden kunnen zijn. Partij voor de Dieren, de partij van Jan Nagel. Waarom nou kijk, als... gaat het alleen over de SGP? Nou, Als het om dierenwelzijn gaat, zullen we waarschijnlijk aan de heer Kofferman... een hele goede kunnen hebben. Ja. Want de, de, de, de PVV is de grootste dierenpartij van Nederland. En Nagel? Nagel? Ja, ik denk dat we met Nagel toch wat meer moeite zullen hebben. Waarom? Nou ja, Nagel, die heeft, uh, ik, ik geloof het nu zijn... Uh, dat is 50 plus geloof ik, heet het. dat is geloof ik nu zijn 29ste partij... Uh, dat geeft hem meteen ook aan, hij is af en toe wat rechtsaf gegaan, vaker wat linksaf. Hij is door het midden gegaan. Hij is een opportunist, ja. dat is politiek. Nou ja, ik denk dat je het zo wel mag noemen. En wij hebben zelf ook Ronald Seurus in de fractie zitten. Dat is onze nummer vijf van de lijst. Ik denk dat dat iemand is die persoonlijk ook wel wat moeite zou hebben met de heer Nagel. Waarom? Nou, omdat Ronald Seurus, was natuurlijk toch hartstikke goed bevriend met, uh, met Pim Fortuyn, ons allemaal ja. wel bekend. Ja. En um, nou, Nagel is toch degene geweest die hem uh, bij Leefbaar Nederland toch zelf uh, persoonlijk het mes in de rug heeft uh, geplant. En dat is op YouTube nog te zien uh, met, met De Nacht van Fortuyn bijvoorbeeld. En ik kan me zo voorstellen, ik heb het er niet met, met de heer Seurussen over gehad, maar ik kan me zo voorstellen dat de heer Seursen bijvoorbeeld persoonlijk wel wat moeite zou hebben met de heer Nagel. Alleen politiek zullen we moeten samenwerken in, die, ja, in de Eerste Kamer. De heer Seurussen, Roland, dacht ik, toch? Ronald, Ronald. Ronald. Ja, dat is toch een professional? Tuurlijk is dat een professional, maar daarom zeg ik, er kunnen persoonlijk wel wat wrijvingen zitten, maar je zal professioneel moeten samenwerken en waar we meerderheden kunnen vinden, zullen we ze vinden. Maar Seurussen heeft maar drie partijen afgewerkt, toch? Ja, PvdA. Deze... Nou ja, Rotterdam, le Leefbaar Rotterdam en nu, uh, en nu de PVV. Uh, ja, dus dat mag wel, drie partijen. Nou ja, er zit nog een bepaalde lijn in. Hij heeft die ontwikkeling doorgemaakt van PvdA. Van Daarna zijn zijn ogen open gegaan. Heeft zelf met zijn vrouw Leefbaar Rotterdam opgericht. Uh, heeft ook voor Leefbaar Zuid-Holland, het verlengde ervan, in de staten gezeten in Zuid-Holland. En, en de PVV, dat behoort eigenlijk tot dezelfde soort beweging eigenlijk. Dat is een logische stap. Nou, hij heeft ooit gezegd namelijk dat hij niet uh, met de standpunten van de PVV eens is. In een interview. Nou ja, dat, dat, dat kan. Je kan het nooit met een partij waar je bij zit voor 100% denk ik eens nee, zijn. Nee, maar dat kan hij wel dat hij dus niet zijn stempel zet op een wet. Omdat hij er daar niet mee eens is. Terwijl het in het uh, gedogen akkoord staat, in het staat en dat PVV daarachter staat. Nou, zegt, zegt, ga, ja, maar... daar ga ik niet van uit. Hij staat al vol achter het gedoogakkoord, akkoord. Dus dat is... Uh... Dus dat, ge, dat niet... Er, er, nee, Wat dat vind je eigenlijk van fractiediscipline? Uh, fractiediscipline, je gaat niet voor niks bij een partij, je gaat niet voor niks voor een partij als volksvertegenwoordiger aan de slag. En je normaal, als je bespreekt per fractie, besteek, bespe, bespreek je excuse, de standpunten. En uh, dan komt daar, omdat je het met z'n allen besproken hebt, komt daar een meerderheid binnen de fractie uit. En dan houdt iedereen zich aan. Dan is is heb ik geen enkele moeite. Geen mee. dissidenten. Nee, dat verwacht ik niet. Maar ja, nee, mag ja. het wel? Nou, mag het wel, liever niet. Maar kijk, nee, maar iedereen. Nee, iedereen dus is voor in, de, in de Eerste Kamer heb je ook meer hoofdelijke stemmingen dan in de Tweede Kamer. Maar normaal is, ik verwacht wel dat iedereen zich aan de partij of aan de fractiediscipline houdt. Jullie hebben tien zetels. Klopt? Nou, je flapsteert. Dankjewel. Maar geen uh, meerderheid met het gedoogkabinet. Uh, nee, klopt. we komen een half zeteltje tekort. Maar, dat, nou, maar, maar hebben jullie nou gevierd? Of, of, of was het een domper? Nee, het was geen domper. We hadden wel met de, uh, met de Provinciale Statenverkiezingen... hadden we meer verwacht, daar ben ik gewoon eerlijk in. Ja. En uh, waar het aan gelegen heeft, dat is dat Henk is gaan stemmen... en Ingrid is thuisgebleven, of andersom. Die wijven toch altijd? Nee, nou, ja, ik zei of andersom. Oh, dus, uh, die klootzakken is... altijd. Ja. No, waarom dat eigenlijk dat... zijn ze thuisgebleven? Nou, uh, waarom, weet ik niet. Ik heb het uh, niet aan alle Henken en Ingrid Nee, Maar normaal is de PvdA dan de, de dupe. Ja, en wij hebben heel veel electoraat van de PvdA... de afgelopen jaren overgenomen. Ik kan het me ook wel enigszins voorstellen, want... Is het is niet de gewoon een te ingewikkeld systeem. Het hele systeem is natuurlijk Nou, En dat liep door alle partijen heen. En Henk heen. en Ingrid snappen misschien dat het systeem niet. Of denken, flikker lekker op. Joh. Nou, het gaat niet alleen om Henk en Ingrid hier. Ook en, en, en, en, en en Floris-Jan en Odette. Die, die nee, begrijpen het systeem ook Dat niet. begrijp ik. Nee, maar dat klopt. Maar jij begint over Henk en Ingrid. En die snappen het systeem waarschijnlijk ook niet. Nou, niet iedereen. Ik, bedoel, ik kan het hier niet glashelder uitleggen. Hoe het nou exact in elkaar steekt. Nee, maar het is ook vrij lastig. Ja, nee. En ook met die debatten, we hebben bijvoorbeeld hier in het Radio 1 gebouw ook al een radiodebat gehad. En wie zitten er dan? Een aantal lijsttrekkers van de Eerste Kamer en een ja. aantal lijsttrekkers van de Tweede Kamer. En het gaat om de Provinciale Staten met daarnaast nog om de Eerste Kamer. Ja, en, nou, zijn er. en het ging over beleid in de Tweede Kamer? Onder andere. Ja, dus ja. het stond helemaal nergens op. Jan. Zijn jullie het eens? Ja, natuurlijk zijn we het eens. Getzverder, Maar het is toch makkelijk uit te leggen aan Henk en Ingrid? Je stemt voor provinciale staten en de leden van provinciale staten stemmen vervolgens voor de Eerste Kamer. Zo heb ik het vroeger op de nee. HAVO geleerd. Ja, maar als al die partijen dan vervolgens hun, hun, hun, hun tweede-kamer-fractievoorzitter sturen. Dan, dan geeft dat in beeld natuurlijk helemaal de duidelijkheid. Als je moet kiezen tussen Pechtold of voor de Kamer of van Bokstol... dan snap ik het wel. Vanuit die partij misschien wel. Nee, maar ook vanuit de, dat je denkt aan het belang van de kiezers. Ik bedoel, ja, zo'n dubbele kant... tonggast. Ik zit er niet op te wachten. Aan de uh... andere kant, ik ben er toch ook gaan staan... terwijl iedereen Geert Wilders uh, als bekende... Maar dan komt uh, dat jij de kroonprins kan... van Wilders bent. Nou, dat heeft hij inderdaad in een slip of a tong. Toen is de uh, Joost Eertmans heeft het gevraagd. Ik zag in beeld wat er gebeurde. Dat, uh, dat Geert even niet oplette op dat moment. En toen zei hij zeker. En, en toen wist ik thuis op de bank met mijn vriendin wist ik al... van uh, dit is een slip of a tong, dit gaat een verhaaltje worden. Absoluut, want ja. het is namelijk zo. Je bent het of je bent het niet. En, en jij bent, bent het... het. Nou, het is helemaal niet in wraken op dit moment. Zeker, wel, bij Wilders. Zeker. Ja, bent, maar, het is, het maar het is niet in wraken. Zou je het, het willen het, zijn? En ik voel me ook geen kroonprins. Maar zou je het willen zijn? Het, nee, het is niet in wraken. Het, het, het, we vragen dat toch? Ja, maar ik denk er niet eens over na. Ja, maar wij wel? Ja, ik niet. Maar je, je hebt toch altijd zoiets van... Haar, ja, ja, uh, die moet opgevolgd worden. Kijk, het is gewoon simpel. Kijk, als, je, als Jan de Bietenberg opgaat, dan ben ik er altijd nog. Ja, en andersom. Ja, als goed. ik de Bietenberg opga, dan gaat het gewoon door. Ja. ja, en bij de PVV hebben we ook nog 23 andere Tweede Kamerleden. Kom maar, geen topper. We nou, dat weet ik niet. Ah, ja, Oké, dan, dan gaan we even afstrepen die lijn. Heb jij wel eens in een brievenbus geplast? Nee. Nou, dan zou je als je dat wel gedaan had... waarschijnlijk geen kandidaat kroonprins zijn, toch? Of wel? Nee, dat zei ik. Kijk, nog 22 vr. kandidaten over. Nee, weet je wat het simpel is? Want je bent nu met de Tweede Kamer bezig. Nee, Dag. 23 kandidaten is beide. Je hebt gelijk ook Jezus, biedt het scherp vanavond. Uh, geen meerderheid dus, hebben wij. Eh... Uh, zeg wij... Dat niet goed, hè? Slip of de tong, Jan? Geen meerheid dus in de Eerste Kamer. Ze nee, maar dan moet je nu zeggen niet in vragen. Niet in vragen. Ja, ja geen slip uh, of de tong. Maar uh, wie hebben we dus nodig? Die vuile, vuile, uh, zwarte kousen-types van de SGP? Of zijn we dat geen vuile, zwarte ja, kousen-types Want nou, Want nou volgens mij wassen die mensen hun sokken ook altijd gewoon, hè? Nee, maar je weet wel wat ik bedoelde, hè? Is het niet raar om daar nu afhankelijk van te zijn? Nou ja, afhankelijk. Nee, we zoeken meerderheden, meerderheden op meerdere plekken. En het is uit de geschiedenis gewoon gebleken dat de SGP die zeggen van... de regering is door onze lieve Heer gezonden, hè, of door God gezonden... en die moeten wij niet dwars gaan zitten. We zullen kritisch zijn, maar we, ze steunen heel vaak de regering. En dat zal ook in dit geval hopelijk en misschien wel zo zijn. Wat vind nee, maar... jij van de zondag winkels? Winkels open op zondag? Uh, ik, ja, ik, ik woon in de gelukkige omstandigheid... of ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik in Den Haag toerisme, woon. Ja, en ja. Dat ik in een toeristische zonde altijd woon. Open. Dus als ik even wat boodschappen mis, dan kan ik ze altijd op, op zondag even gaan halen. Nou, wat vind dat je, is je voor Jan Roos in Bergen en voor mij in Lemmer? Ja, in Lemmer? Ja? Daar hebben ze geen kunnen open. Ja. Nee, nou, dat, ik kan me voorstellen dat het lastig is. kloten en, en ik wil dat jullie daar wat aan gaan doen. Ja, want jullie zijn er van de vrijheid. Zijn jullie voor die vrijheid? 52 ja. zondagen open per jaar? Nou ja, kijk, als je het persoonlijk vraagt, zeg ik van ja, het, het, het is makkelijk om uh, winkels op, op zondag open te hebben. Alleen nou, nu liggen er voorstellen inderdaad, om het niet zo te doen. Ja, het en het waarom, de kamer, om de, het de SGP te, te paaien. Hetzelfde is dus dat uh, uh, er ook een handtekening is weggehaald door de PVV. Onder VVD. Het, oh, uh, door, de VVD. Nee, door de PVV, uh, die neemt opeens afstand van een motie uh, voor uh, verplichte uh, voorlichting op scholen over homoseksualiteit. Dat vindt de PVV was eerst voor en nu opeens niet meer. Ja, nogmaals, die uh, Nee, maar dat is dus die SGP. Je zegt net, nou we kunnen met iedereen dealen, maar de SGP wordt gepaaid. Nou ja, zo kun je dat noemen. Dat de SGP misschien uh, hier en daar wat uh, cadeau krijgt. Uh, zo wordt dat in ieder geval in de pers nou, breed uitgemeten. Bad, nou ja, er wordt in de pers uh, wordt dat breed uitgemeten. En uh, ja, dat is op dit moment zo. Uh, Hoe zie je het zelf dan? Nou, het belangrijkste is dat we 18 miljard moeten gaan bezuinigen vanaf volgend jaar. Dat gaat op Prinsjesdag natuurlijk nogmaals bekend gemaakt worden. En dat is de belangrijkste doelstelling die we hebben... naast een aantal andere uh, zaken op, op, op zorg, veiligheid en, en immigratie, asiel, integratie. En dat zijn toch de allerbelangrijkste prioriteiten maar, Margiel, die we hebben sorry, in Nederland. maar de vraag was... Vind je er zelf van. Nou ja, allereerst moeten die maatregelen door en gedoemd worden. Nee, en... nee, maar als je daar, als je het ging Kijk... over de SGP. Ja, maar het gaat om prioriteiten stellen. Dat is het allerbelangrijkste. Dus je vindt het niet belangrijk dat de winkels op zondag niet open gaan. Buiten toeristische zones. Je vindt het niet belangrijk dat artikel 147 wordt geschrapt. Alle dingen die jullie nu uh, doen om de SGP te paaien, vind je niet belangrijk. Het gaat nou, je om 18 zegt dat je de SGP te paaien. Er is officieel nog helemaal niks bekend, volgens mij. Nee, maar we doen hier niet is... aan politieke spelletjes. We nee, okay, doen hier aan is... realistisch leven. Er ja, is een okay, gedeelte is... om de SGP ja, maar te verliezen. Waar wel waarde aan heeft om te zeggen is dat er nog geen enkele afspraak met de SGP is gemaakt. Er staat helemaal niet op papier. Nee, dat is de geen... nee, ergste. Je gaat toch gebeurtenis staan voordat een man op je afkomt rennen met zo'n verbodje van Saline. Nee, maar wat de heer Van der Stuy van de Week zei, Witteman. Nou, is er een keer geen achterkamertjes gebeuren en dan is het ook niet. Nee, maar wacht even, Maggio, als je mij een gouden Rolex geeft. En daarna vraag je me wat, zeg ik, joh, prima joh, prima. Nou, eh, die, die, die SGP die loopt helemaal krom van de gouden Rolex om zijn pols. Ik bedoel... Eh, nou, ik heb ze niet zien hangen, hoor, die de, dingen. De, de, de blasfemiewet, wat vind je van blasfemie? Onze wat? god, die bestaat niet, dat is een hufter. He, dat mag dus niet. Nou, je zegt, hij bestaat niet en het is een hufter, dus dat spreekt elkaar tegen. Dat klopt. <laughs> ja, maar nee, kijk, zo zijn Om met Cor op te spreken. Waar ja. staat geschreven dat we consequent moeten zijn. En zo is het maar net bij echt, Janne. Maar even serieus, wat vind je van godslastering? Uh, godslastering moet mogen, in mijn, uh, in mijn ogen. Ja, precies. Ja, en nou ja, en alleen de VVD we, heeft zijn handtekening we, teruggetrokken. Ja, dat is uh, Fred Teven volgens mij geweest. Ja. Die stond onder dat wetsvoorstel. En nou, Mohammed dat is de, Lastering? Dat is de verantwoordelijkheid van, uh, van Fred Teven. En Mohammed Lastering? Moet ook mogen. Mohammed was geen god. Ja, maar sommige mensen zijn... Alle we wel... lastering. Alle lastering. Moet ook mogen. Nou ja, dat zei ik al. Ja, ik precies. vind dat je alles uh, dat je mag dat. Uh, de Partij voor de Vrijheid erin staat er toch ook gewoon voor. Dat je gewoon uh, iemand mag gewoon mag, mag beledigen. Ja, alleen als je verantwoordelijkheid neemt in een regeringscoalitie en je wil een aantal maatregelen erdoor krijgen, dan moet je prioriteiten stellen. Dan zijn zorg, veiligheid, immigratie, asiel, integratie en die actie bezuinigingen. Ja. Die zijn echt topprioriteit nummer één. En dan moet je soms een veer laten. Maar nogmaals, er Tuur. zijn officieel nog geen, is er nog geen enkele afspraak gemaakt. Hebben die trouwens die SGP'ers uh, het ook niet echt op die moslims? Uh, zij zijn ook tegen verdere islamisering van Nederland, voor zover mij bekend. Maar willen zij dan uh, wel dat het zeg maar, verder gaat... dat uh, uh, de vrouwen zeg maar, uh, buiten officiële functies worden gehouden? Hey, want dat, zij, zij, zij, ja, zij hebben toch ook een idee, een ideaal... hoe het zou moeten uitzien in Nederland? Uh, ja, hun vrouwenstandpunt dat is wel iets waar ik persoonlijk uh, moeite mee heb. Ja, omdat een ze vrouwen niet in, een, uh, ja, niet in een vertegenwoordigende functie willen. De secretaresse kan dan weer wel. Nee, maar het, uh, het probleem is de natuurlijk... gewoon. Als Magiel de Graaf zijn, heb ik er moeite mee. Nee, niet. Magiel de Graaf als persoon, die ziet hij niet. We hebben hier gewoon uh, de fractievoorzitter van de Eerste Kamer van de PVV. Het punt is natuurlijk. De PVV zegt vaak. En daar hebben ze misschien ook wel gelijk in. Ja, die moslims. Die, die, die onderdrukken die vrouwen maar met die doek op die harsjes. En ze mogen niet dit en ze mogen niet dat. En nu. Krijgen jullie straks steun van een partij die doet dat met onze vrouwen? Ja, en daarom vond ik uh, Job Cohen zo hypocriet vorige week bij de uitslag van ja, de... Ja, maar die is de altijd de hypocriet. Nee, Cohen ja. okay. nee, Die zei van, die, die zei van uh, uh, uh, de regering of het kabinet en de gedoodpartner laten zich uh, gijzelen door de SGP. Maar hij ging er voetstoots voetstoot wel van uit dat de SGP wel aan zijn kant zou staan. Ja, maar, waar, ja. waar ben je dan? Maar is het niet hypocriet dat je als, als, als Partij voor de Vrijheid, vrijheid voor iedereen, vrijheid voor vrouwen dat je dan uh, ja, nu uh, eigenlijk een soort kontje kussen doet... met een partij die vrouwen ja, minderwaardig vindt. Nou een, vrou een vrouw bij de SGP heeft nog altijd veel meer vrijheden... dan een vrouw binnen de islam. Is dat zo? Wat zijn de verschillen dan? Uh, het verschil is dat uh, uh, vrouwen binnen de islam... sowieso gesluierd over straat moeten... of ze mogen het huis zelfs niet uit. te zijn in Den Haag bijvoorbeeld alleen al... Oké, okay, nee, maar dan ga ik je even op dit punt meteen verborgen, onderbreken. Verborgen vrouwen... Die de vrouwen in de Bijbelbeld belt, moeten een rok aan. Tot over de knie. Ook verplicht dat ja, weet je ook. En ja, die hebben ook kleding. SGP vrouwen moeten een rok aan en moeten kniekousen die de benen bedekken zodat je geen blote benen ziet. Wat is het verschil met een hoofddoek? Het verschil is dat een vrouw van de SGP er zelf voor kan kiezen of zij uh, daaruit stapt of no niet. Jawel, want bij een SGP-vrouw of bij een christelijke vrouw die daarvoor kiest om dat geloof te verlaten, zal nooit geweld gebruikt maar worden. Maar wordt wel verstoot. Terwijl, terwijl eerwraak, en dan heb ik het over geweld ja. en echt over lichamelijk geweld gebruiken. Dat is de grens die ik zelf altijd stelde. Dat heb ik in het begin dat ook gezegd van het gesprek. Um, als je uit de islam stapt, dan weet bokje. En niet, zo, en niet zo zachtzinnig ook. Ja. En in de grote steden is het gewoon aan de orde van de dag... dat er eerwraak gepleegd wordt, dat er geweld gepleegd wordt... dat er mensen de keel worden doorgesneden. Dat gebeurt. En ik zit hier niet op zijn Pvv zoals iedereen zegt, te overdrijven. Ik ken de rechercheurs die hard aan tafel zitten... en die zeggen dit, dit is aan de orde van de dag. En dat vind ik zeer ernstig en niet te vergelijken... met de positie van de vrouw van de, bij de SGP. Op zijn Pvv heb je het erover. Ik vind dat de PVV ergens voor moet staan... Dan ben je tegen vrouwendiscriminatie in, op welk niveau dan ook. Dan zeg je allemaal hartstikke leuk. Wij zijn de partij voor de vrijheid. Laat ze het op de en even lekker uitzoeken. Want die gasten onderdrukken vrouwen ook. En dan is het wel, waar met een kniekous in een rok. En die anderen doen het wat erger met een doek op de kop. Maar daar doen wij het niet aan. Wij zijn nee, voor de vrijheid... Ik vind, vind dat tussen die twee vind ik nog een heel groot verschil. Nee, maar het gaat het om als vrijheid... Ja, maar noemals, vrijheid is vrijheid. Ja, maar de SGP is de PVV niet en de PVV is de SGP niet. Maar als, je de, SGP, als de SGP de regering kan ondersteunen op een aantal belangrijke onderwerpen... dan mogen ze dat toch doen? Hoe wij ze dat niet te verbieden? Op welke Omdat onderwerpen zijn graag... gaan jullie de SGP ondersteunen? Geen flauw idee. Nou ja, je kan je toch wel wat voorstellen. Je bent toch wel verdiept in hun programma. Natuurlijk ja, Of, hebben we of krijgen we een. Uh, wetter, nee, maar het is, het is in eerste instantie niet aan mij om, om. om te kijken waar wij eventueel de SGP zouden moeten ondersteunen. Het gaat om het regeringsbeleid, dat staat voorop. Maar er is toch wel. Uh, toch een beetje met elkaar gesproken al? Ik heb de mensen van de SGP nog niet gesproken. Nee, dat nou? Klopt Ook niet, gefeliciteerd. Ik heb de heer, het verlies van een heer, zetel. Ster, sterker nog, ik heb de heer Holdijk nog niet eens een hand geschud. Wat raar? Nee, nog niet aan toegekomen. Ik zie hem volgende week op 7 juni bij de installatie. Dat is je nieuwe beste vriend hoor. Ja. Dat zeg jij. Die moet je even je bloedschapper. Hé, hey, Holdijk, weer pikken, pikken met pijpen, hoe is het? Dat zijn jouw woorden. Ja, dat zijn mijn woorden ja, inderdaad. Want ja. jij, jij wordt gelijk naar de hel gestuurd als je er tegen hem zegt. Ja. Want hij heeft een hele homo's, jongen, die Holdijk. De hel bestaat Moet niet je nagaan, eet eetje je Holdijk en heb je een hele Mag jij bij homo's. de PVV homo zijn? Of, uh... Ja hoor, we hebben ja? zelfs uh, een homoseksuele jongen in de gemeente gaat zitten. Dat is uh, allemaal natuurlijk... Zit cool. er ook wat? Oh? Huh? Wie? Dat is Paul Linde. Oh, en zit er ook nog een, een homo in de Tweede Kamer voor de PVV? Uh, moet ik even heel goed nadenken. Voor Wat? zover ik weet, niet. Jan, Vleger, jan Kees de Jager was natuurlijk uit het kastje gekomen, dus ging ja misschien. Uh, Dion de Jong-Gaus? Ja, nee, de Jong-Gaus hij... is aan de vrouw. Oh, jij, ja, hoor. Nee, ik, voor zover ik weet niet in de Tweede Kamer. En vast. de eerste? In de eerste, volgens mij ook niet. Ze dat is, dat is discrimineren homo's, Jan. Nee, we, gewoon, we hebben er een. Die zijn gewoon niet geschikt. Oeh. Nee, dus het gaat helemaal nergens ja. over dit. Ja, je woudt, het gaat nergens door, over. Nou ja, even, over even checken. Je <laughs> moet dus <er is> onderzoeksjournalistiek. <laughs> maar goed. Ja, keihard, de onderzoeksjournalistiek. Jan, zoals we net. Alle partijen met meer dan twintig zetels in de eerste en tweede Kamer samen, behalve jullie, hebben een homo. Dat durf ik te wedden. Nou, dat mag je wedden. Prima. Ja. Nou, wij hebben er in de gemeente. Nee, gaat. we hebben gewoon een scoop. Nee, toch? Ja. Nee. Ja, ik hou van de schoe hier, maar dit gaat toch echt te nee, onzin. Hé, hey, nou, Giel, kom even bij je van dit verhaal. Nee. En, en... we gaan gewoon door. We zijn lekker op man. We echt gaan top, gewoon door. door. Ja, ik moet pissen, Jan. Ja, dat doe je dan maar lekker in het nieuws. We gaan er gewoon echt door. Nou ja, goed, we gaan dus door. Ja, wat vond je nou van Potloodgate? Potloodgate? Nou ja, dat staat in de kieswet dat je met Rood moet stemmen. En als je dan denkt van, ik kan het Potlood niet vinden... van mij zullen ze het wel vergeven, dan heb je pech. Maar Giel, je lijkt wel een politicus. Nee, hij nou heeft met, met plan betekent. nee. Je vond het dat... gewoon een sukkel die dat deed? Dat wil ik horen. Dat ben ik net aan het uitleggen, alleen dan kon hij niet uitpraten. Oh. Dus hij stond er in het hokje, kon het potlood niet vinden. Nou, weet je wat, dan neem ik mijn pen wel. Ja, een typisch D66 natuurlijk. Zijn stel houding. nou, hè? stel dat er een PVV'er is die dat zou doen. Wat zou je tegen hem zeggen? Ja, dat, <laughs> sukkel. Sukkel. Ja. Want, want namelijk D66, die zei van... Ja, natuurlijk kan gebeuren, weet je. We moeten gewoon die regels veranderen... dat je, dat je, dat je ook met een blauwe, blauwe pen uh, kan stemmen. En als je dat niet hebt, dan weet je, maak je maar een aardappelstempel. Maar het maakt geen moer uit. Maar dat zou de PVV niet doen. Zou zeggen, ben je nou godverdomme helemaal gek geworden, idioot? Nou, ik drukte me toch netjes uit, net. Zeg ik nou uh, godverdomme? Nee. Oh. Ik heb het niet gehoord. Nee, maar, maar dat is uh, uh, een, oh, een beetje rustig doen met de PVV en de SGP. Dat ik al die statenleden zijn uitgebreid, zijn ze gebriefd... door hun uh, commissaris van de Koningin. Ook binnen de partijen. Tenminste, wij hebben dat uitgebreid gedaan. Ja, en als je dan zo'n fout maakt, is het natuurlijk onvergeeflijk. Jullie hebben de mensen uitgelegd dat ze met een rood potlood moeten, we een vakje de, moeten Nee, We invullen. hebben de hele procedure doorgenomen, want er waren een aantal wijzigingen geweest, ook in die procedure. En ook bijvoorbeeld met het rode potlood. Vroeger kon je zelfs een vinkje zetten en dan was het akkoord. Nee, het, het, rokje moest, het hokje moest netjes rood worden gekleurd ja. met dat potlood. Nou, hier heb je hebt natuurlijk uh, Machil de Graaf, de kroonprins van Geert Wilders heeft je zelf gezegd. Slip ah, ja. op de ja, zeker. Ja. En nee, niet in vragen. Zeker, maar niet in vragen. Het is de, het is de kroonprins. Ja. Uh, ja, wie in godsvredesnaam zijn die anderen in negen? Behalve ja, we, die Seurissen dan. Ja, Seurissen kennen we. Maar voor de jij nou nou, zes, die we, andere we, in de acht? Nou ja, we, mevrouw, op nummer twee hebben we, we Reinette Klever uit Ermelo. Rijnette Klever? Reinette Klever. Dat is ook een beetje, een beetje een rare naam, toch? Waarom? Nou, Renette Klever. Nou, ik moet, ik zal wat Laten we even die andere achter. Ja, hebben. Ik geef je de gelijkmaak naam. Op 3 uh, op hebben we ook een M de Graaf, maar dan een dubbel F. Dat is Marcel de Graaf uit Rotterdam. Okay. Dan hebben we op 4 Gom van Strien uit Arsen. Gom, Gom, Gom, Gom, Gom, ja, dat is toch een mooie naam. Op 5 hebben we Seurussen, op 6 Tobias Reinaars, op 7 Gabrielle Popken, op 8 Marjolein Faber, op 9 Marette Freitas en op 10 Peter van Dijk. Nee. En wie was 11? Wie was 11? Dat is Martin van Beek. Dat is een Louis, Nee, dat is geen Louis, dat is nummer 11. Ja. Dat is de eerste opvolger. Ja? Dat is prachtig. Er gaat er niemand uit. Waarom niet? Het nee, dus is dat de LPF al, niet bij jullie. Het gebeurt in alle fracties dat er wel eens iemand uit gaat. Nee, kom op. Natuurlijk. Nee, en de gemiddelde leeftijd? Geen flauwe. Maar jong idee. of niet? Maar jonger dan de gemiddelde leeftijd ja, in de twee, Eerste Kamer. Twee, twee, twee redelijk jonge mensen. Bijvoorbeeld Tobias is 28 en uh, Gabrielle is 27. Dan kom ik volgens mij met mijn 41 en uh, Renette 43 en daarna een aantal mensen. die Maar 150, knap dat je die tien namen uh, kent, want dat wilden wij even testen natuurlijk. Oh, ja. Maar jij er zitten dus twee mensen van 27 in 28 en die houden uh, mogelijk nieuwe wetten tegen het licht om te kijken of dat, ja, of dat wel goed is voor het land. Ja, ze en zijn allebei juristen. Zijn er het stro van de wieg hangt nog aan de <laughs> klote. <laughs> Nou, ze zijn is het wel in goede handen? Nee, het zijn door de wol geverfde juristen. Dus en dan, dan is de prima. baas, verdomme een fysiotherapeut. Goed, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> en, en die met die, nou, die, ik ik nee, die, die met Een die, fysiotherapeut die thuis praat, Niet in vragen! Ik weet niet hoe het met die wet zit, maar ik zou een beetje oppassen voor die doorlichtplekken, weet je? <laughs> ja, dat is, dat is niet te geloven. <laughs> nou ja, goed. Hé, hey, de PVV uh, is Geert Wilders. Dat staat als een paal boven water. Nee, vind ik niet. Ik heb trouwens een originele vraag voor je. Ik had ook een originele vraag. Ah, mag Nee, doe maar jij, maar. Wat deugt er niet aan Geert Wilders? Wat deugt er niet aan Geert Wilders? Um, dat hij wel eens met een potlood onder zijn neus zit zo. En dan krijg je van die rare foto's van. Nee, even Kom op, je, je kan beter. Nee, ik kan beter. Ik heb vorige keer ook al gezegd in het debat: hij zou wel iets vaker zijn humor mogen laten zien. Want dat hij heeft hij? Heeft, gigantisch. Oh? Hij heeft gigantische humor. Waarom laat je dus, dat niet zien dan. Do, doet eens één een voorbeeld. Dat doet, nee, ik, ik kan toch een andermans humor niet nadoen. Ik heb mijn eigen humor, die komt er natuurlijk uit. En, uh... Oh, wanneer ga je beginnen? Nou, die vraag verwacht ik al. Ja. Dus, uh, <laughs> ik ben van de voorzitter voor open doel. Wat je van ADO niet kon zeggen vandaag. Mag ja, goed? maar we zijn toch lekker door in Europa. Ja, lekker mooi. Uh, Geert Wilders heeft heel veel humor. Uh, hartstikke mooi. Ja, maar hij, hij is wel de baas. En er is niets mis met die man. Nou, ik zeg al, hij mag wat vaker zo'n ja, humor laten tonen. zien. Ik bedoel, inhoudelijk... Wop, Dat we hij af en toe doorslaat. We zijn gaan meiden, we gaan het niet over make-up hebben. We hebben het over de ziel. Ik heb de filosoof zitten. Zo is het meneer. Ja, dit is gewoon slijmen wat je doet. Jan Roos een filosoof noemen. Noem mij dan een lange blonde god van 1,94 meter ja, met, met blonde f... krullen. Ja, maar... Dat is ook niet waar, namelijk. Oh, dus filosoof. Dus mijn spottende ondertoon was niet aanwezig. Nee, hij nam het volstrekt serieus. Jou, maar even nee, serieus. Ik wil het niet over Jan. Even natuurlijk. afgezien van die humor: je bent het toch niet overal mee eens. Je zit ook zelf in de, in de gemeenteraad met die meneer Van Doorn. die af en toe op Twitter ook flink losgaat. Uh, zeg maar dat, dat je denkt nou, je kan, ook netter. je kan ook netter je punt maken. Jij doet Wat doet je aan het fiets van Van dan? Nou, die, de, hoe die D66 af en toe verschud probeert te zetten. Dat, dat is te, je moet iemand die al op de grond ligt. En die al ligt een jank op de grond. Moet je geen trap in zijn rug meer geven. Nou, in, Den en dat Haag, doet in Den Haag zitten ze in het college. Dus ja. daar mag je best tegenaan trappen. Ja. Ja. Jij bent een beetje van de slimmere tak binnen de PVV. Je hebt ook al... Ja, dat vinden wij. Ja, dat hè. Laten we zeggen, dat vonden wij in de voorbereiding. Ja, dat Misschien gaan we erop terugkomen. Maar goed, jij hoort opmerking. bij die VMBO-tak van de PVV. Als je dat wil hebben, dan doen we dat. Ja, bij de PVV zitten allemaal prima onderlegde mensen. Allemaal met een mensen met een goede opleiding. Ik ga dat verder niet verdedigen. Leuke opmerking. maar ik. Nee, eh, nee dat is geen leuke opmerking. Maar je, je, je hebt, ja, Jezus, je hebt toch weer, zelfs in dit programma, heb je, is de een slimmer dan de ander. We krijgen ja. we nou, zeg. Ja, maar ja, dat okay. heb je dus. Maar jij, jij hoort dus bij de slimmere... Maar de, on de ondertoon is weer duidelijk. Nee, je, ja, ja, jij hoort dus bij de uh, slimmere tak, vinden wij. En dan vraag ik me af, hè. Eh, omdat je, ja, je ziet niet zoveel problemen waar je het wilt. Maar heb je dan bijvoorbeeld met zoiets, als een kopvolle taks, denk je dan... Jezus, net even uit de bocht gevlogen? Dat, dat is net even te. Nee, tuurlijk niet. kopvolle taks daar helemaal achter. Ja, is dat prima. je vindt het prima, term? Ja, tuurlijk. Als je een ideologie, een ideologie je land binnenkrijgt die je niet wil hebben. en een ideologie is afhankelijk van symboliek. Hè, van symbolen voeren, zoals minaretten. zoals inderdaad euh, hoofddoeken. of, of anderszins in genoemd. dan moet je die symbolen moet je bestrijden. en als je dat kan doen middels een tax. is dat prima, als dat werkt. Maar dan moet je. Moet mensen belasting betalen op een doek op hun hoofd. een partij voor de vrijheid. Maar, ja, maar waarom. de partij voor Magiel, de vrijheid is ook de paradox van de vrijheid. Magieel, je noemt het nu vrijheid, wel. dus je, moet je daar soms dingen bij verbieden. je noemt het wel tax nu weer zelf. Ik zei kopvold, dat Nee, je zei he? hoofddoeken. Ik, nee, ik heb het woord hoofddoeken of anderzijds ja. ho kop Maar waarom genoemd. moet je hoofddoeken kopvolder noemen? Wat, wat is daar de toegevoegde waarde van? Behalve nou, nou, dat de stemmen het stemmen wel... in, in achterstandswijk oplevert. Nou, nee, dat vind ik een opmerking. Uh, dat mag. Nee, we gaan over ons eigen taalgebruik. En uh, als wij het een kopvollet noemen, dan noemen wij het een kopvollet. Maar vind je een goede uitdrukking? Ja, waarom zou je dat Een islamitische ook. Ja, we hebben toch ook klapvee in zalen zitten. Dat is toch ook al jarenlang een ingeburgerde opmerking. Zeker, maar en deze was de niet ingeburgerd. Maar vanuit de PvdA wordt er duidelijk gedacht over stemvee. Dus waarom zouden wij die opmerking niet mogen gebruiken? Ja, je mag voor mij alles doen, want ik ben ja, wel voor de ultieme vrijheid. Ja, nou, ik dus ja. Ook, ja. En, en, en zo'n voorstel in Noord-Holland... dat mensen met hoofddoeken niet in de bus mogen zitten... denk je niet van, joh, dat moeten we niet doen... We nou moeten ja, niet het, in een hoekje radicaal terechtkomen. Ja, het was niet... Uh, ja, normaal zitten we weer over die discussie over dat voorstel in Noord-Holland. Dat hebben we ook in de debat al uit en daarna besproken. Nee, maar, maar, het, maar, komt, maar kijk, uh, ervoor, uh, uh, weet je, misschien is het technische gedeelte anders. Alleen, dit is wat het volk ho uh, hoort en leest. En denkt, hé, hey, dat is wel heel radicaal. En misschien is het wel handig dat Geert wat meer, meer zijn humor laat zien. Hè, dat, het ook, dat je denkt, nou, hij is best gewoon een vrolijke kerel. En dat je dit soort dingen net niet doet. Is dat niet goed ja. voor, de, voor de kiezer? Of is een grap, kan ook. Nou ja, normaal is, uh, uh, volgens mij was het Hero Brinkman die ermee kwam. En die heeft gezegd van op termijn zouden we daar misschien over na moeten denken. Dat is het tekst geweest. En het is helemaal niet een direct voorstel geweest van we gaan hoofddoeken in bussen verbieden. Dus het is een uh, non-issue verder. Nee, ja. oké, okay, maar je begrijpt toch wel wat, wat, wat voor uh, media reactie daarop komt. En of dat verstandig is voor de partij of niet. Ja, oké, okay, iedereen springt daar bovenop inderdaad. Ja, maar goed, kom op, dus, dat hoort ook bij politiek, dat je dat wil toch, de media halen? Uh, ik, ik ken genoeg mensen die dat, die dat heel erg prettig vinden, ja. ja iedereen die wil groeien. Ja, normaal, ik vind dat je daar redelijk gedoseerd mee om moet gaan. Maar zo, ja. doe ik het, zo doe ik het in ieder geval. Even nog een korte vraag. Wilders is de baas uh, in de Tweede Kamer van de PVV. Hij is de fractieleider. Ja. En, en uh, hoeveel heeft hij straks in de Eerste Kamer dan te vertellen over jullie fractie? Wij zijn een autonome fractie, dus uh, de, de, alle fracties van de PVV die staan op zichzelf. En ook in de Tweede Kamer gaat het zo dat ieder voorstel wordt door 24 mensen besproken... en er wordt door 24 mensen over gestemd. Oké, okay, dus Geert zegt niet tegen jullie wat jullie moeten doen in de Eerste Kamer? Nee, Geert is fractieleider van de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer hoop ik dat te worden. Ja, maar hij is ook politiek leider. En blijf jij dan naast je Eerste Kamer uh, fractievoorzitterschap werken in de fractie van de Tweede Kamer, wat je nu doet? Ja, dus je hebt wel elke dag contact met Wilders? Ik heb niet elke dag contact met Wilders. Maar wel met de Tweede het, Kamer? Het kan wel. Op het moment dat het nuttig is voor hem of voor jou, dan kunnen jullie en wel. Als een... hij beschikbaar is. Maar Precies. Wij, wij hebben regelmatig overleg. Ja, maar je, goed, je bent uh, drie dagen per week bij de PVV aan het werken? Ik ben daar ja, ongeveer drie dagen in de week in de Tweede Kamer. Oké. Okay. Ja. Hey, we gaan even naar muziek luisteren, denk je, on, Of niet? Je hebt gelijk ook nog voor het nieuws. Gaan we even naar uh, ja, het nummer hier van uh, uh, killers. de Killers Killers. Van de Killers he? I did my best to